De minister wil verder dat 4 van de 80 kilometerzones bij de grote steden per 1 juli volgend jaar verdwijnen. Dat kunnen volgens haar weer 100 kilometerzones worden omdat de luchtkwaliteit de laatste jaren sterk is verbeterd. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de sancties van de Arabische Liga tegen zijn land neerkomen op een economische oorlogsverklaring. Alle pogingen die de regering doet om de problemen op te lossen worden teniet gedaan, zegt hij. De Arabische Liga heeft alle transacties met de Centrale Bank van Syrië verboden en ook worden Syrische te goede bevroren. Met die maatregelen wordt het land gestraft voor het aanhoudende geweld tegen betogers. Tijdens de verkiezingen in Congo zijn vandaag zeker vijf mensen omgekomen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gebeurde dat bij een aanval op een vrachtwagen met stembiljetten en bij aanvallen op een aantal stembureaus. Ook zijn sommige stembureaus nog niet open gegaan omdat er geen stembiljetten zijn afgeleverd. Congolezen stemmen vandaag voor een nieuw president en een nieuw parlement. VN-veiligheidstroepen zijn in het land om rellen zoveel mogelijk te voorkomen. Nederlanders kijken vaker naar journaals dan twintig jaar geleden. De Nederlandse televisiekijker kijkt per week gemiddeld 100 minuten naar een journaaluitzending van NOS of RTL4. Twintig jaar geleden werd er 40 minuten minder gekeken. In tegenstelling tot andere Europese landen heeft het toegenomen aanbod van andere programma's er dus niet toegeleid dat Nederlanders minder afstemmen op het nieuws. Dan nog het weer, overwegend zon. Het is een graad of negen. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder. De temperatuur daalt tot zo'n vier graden. Morgenmiddag vanuit het westen bewolking en de zuidwestenwind neemt toe. En dan wordt het negen graden. Dit was het. Dit is René Passet van de AMWB. Alle files van dit moment staan in de Randstad. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Knoop het Hoevelaken 3 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 6. Op de A10 West voor de Comptonol 4 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 2 en bij het Vaanplein 3 kilometer. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda bij Terbrechtse plein 3. Op de A28 Utrecht Amersfoort bij de Afrit Den Dolder 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom dan bij mij in de lucht staan. Tot jij mijn liefde voelt. Val daar vond met zijn sterren. En er is niemand die jou. duizend jaar voor jou door, tot jij mijn liefde al precies waar jij moest zijn. Ik leid honger, ik leid dorst en koud. Ik struin de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe. You said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 From Zandvoort, at 106.9 Zusters, how y'all feel? Brothers, are you alright? Let's see how y'all groove to do.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 Don't know how to act, so matter of fact, I forget. is You can't use my heart